Mark Visser met het NOS Journaal. De Franse staatssecretaren hebben betast. De staatssecretaris is ook burgemeester van een voorstad van Parijs. In het gemeentehuis heeft hij een kamer waar hij als hobby voetmassages geeft. En twee vrouwen beschuldigen hem ervan dat hij daarbij niet alleen hun voeten aanraakte. Ook zou hij de vrouwen hebben opgesloten in een kantoor waar ze zich voor hem moesten uitkleden. Tron is de als staatssecretaris verantwoordelijk voor de ambtenarij. Hij ontkent alle beschuldigingen, maar is onder druk van het schandaal toch afgetreden. Franse openbaar aanklagers doen een onderzoek naar de beschuldigingen.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 Bijna alle inwoners zijn streng katholiek. Voorstanders van het recht op echtscheiding zijn opgetogen. Brengt Malta in de moderne tijd, waarin kerk en staat eindelijk gescheiden zijn, zei een woordvoerder. De uitslag is niet bindend. Het parlement moet nu een wet maken waarin het recht op echtscheiding wordt vastgelegd. De verwachting is dat de parlementariërs de wil van de bevolking zullen opvolgen. Het weer, in het noorden kans op een bui, in de rest van het land ook af en toe zon. Het is een graad of 18. Dit was het NOS-journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere-Breda tussen evendingen en Gorkum. En op de A28 utrecht Zwolle. daar staan ze tussen de knopen de Rijnzweert en Hoevelaken. Ook op andere plekken kan er worden gecontroleerd, want het KLPD kondigt ze niet allemaal van tevoren aan.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 Dirkens, zand voor!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 We're looking so far Kids and finally Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Ja, we hebben nog een uh, tussenstand in de, de playoffs voor de Europa League voetbal. Penalties worden nu genomen. 4-3 voor Adel Den Haag met penalties. Zometeen nog een straf voor uh, voor Groningen. Dus de spanning is daarom te snijden. Zometeen daar de uitslag. GP van de Monaco. Ook krijgen we zometeen te horen naar Phil Collins. Is it girl, En we gaan naar het voetbal, we gaan naar Cherk de Blauw. En hier is de stand uh, 2-1 geworden in die wedstrijd. Dit dus is het de vijf minuten na de rust dat uh, Paul Jones scoorde. Het was uh, Biden, die gaf de bal aan, uh, aan Tim Jones en Tim Jones die zag uh, Paal gaan. En die gaf hem precies op maat en daardoor kon, uh, uh, daardoor kon uh, Paul hem goed in de linkerheuvel op de hoek schieten. En zo staat de stand na vijf minuten. Twee tegen één, maar nou is dat aan de hand. Ze hebben uh, nou het schijt tegen de mond houden, omdat ze wat roepen. En dan geeft hij vrij trap uh, tegen. Dus, uh, en dan krijgt uh, nummer nummer uh, acht geel van de scheidsrechter en uh, ze, omdat hij ook dan staat te mekkeren, ja dat is natuurlijk uh, niet nodig, ja die me heeft natuurlijk een tikje gehad omdat ze natuurlijk achter staan en hier, hier in, op, de, op de weg in die stand en dat betekent dat we ook nou ook gewisseld heeft, want Sebastian Thomas uh, die kon die verder meer, want die heeft al licht de hersenschudding opgelopen met een trap tegen zo. Dus die was Dizzy en daardoor is, daardoor is Ronald Bergman erin gekomen. Die staat op de positie van, van Sebastian Thomas. Maar dat betekent wel, dat we nu hier in die wedstrijd, na nou, vijf minuten na de rust met 2-1 voor Phil Collins in Sue Sue Studio hier bij Zondag in Kermeland. Dit is uh, ZFM Zandvoort. En uh, er is een uitslag gekomen van uh, ADO Den Haag tegen, uh, tegen, tegen Groningen natuurlijk. Groningen speelde thuis tegen ADO Den Haag. Vorige wedstrijd dus ADO Den Haag thuis won met 5-1. Thuis tegen Groningen. En uh, Groningen speelde nu thuis en won ook met 5-1, dus er kwam verlenging. Verlenging is uh, heet het 5-1 gebleven, dus ze moesten penalties uitkomen. En ADO Den Haag wint toch knap met 4-3 met penalties. Ook gaan we even kijken naar het, uh, naar het uh, circuit van uh, Monaco natuurlijk, uh, Grand Prix Formule 1. Aan kop rijdt, uh, van ba Sebastian Vettel, gevolgd door Fernando Alonso en daarna jensen Button. Life is coming at me fast Without a single sign of slowing down And lately all I ever see Are shadows casting over me Something better turn this tide around I can't take To be always in the rain Ain't no good for any man Every now and then I need a little break Hello shop en brimful of asha wat gebeurt er op de sportvelden van Zuid-Kennemerland je blijft op de hoogte je blijft op de hoogte we gaan uh, weer naar Bloemendaal we gaan naar Bloemendaal uh, dus Diemen we gaan naar Cherk de Blauw maar het is van nog steeds 2-1 is in de wedstrijd natuurlijk. En uh, ja, Bloemdaal probeert stel al die derde erbij te drukken... ...maar hij heeft wel geen uh, succes ermee. Hij moet oppassen voor uh, de counters natuurlijk van uh, Diemen... ...die me wat dus uh, ja, tegen de wind inspeelt. De allemaal wat het uh, wind voorleeft. Baydee pakt de ballen. die plaatst hem door naar Jooshoff. Uh, Jooshoff de deze tijd gaat kijken hoe hij doet hem. Maakt een mooie schijnbeg in plaats van naar Robert Jansen. Robert Jansen kaart hem maar één keer door naar Baydee. Uh, maar die staat niet houden. Dat betekent dat hij wel over zijn landen heen gaat. En dat is hier vlak voor ons gezicht. Uh, Diemen een uh, mag gaan nemen. Het is de nummer 2 van, uh, van die man uh, die dus uh, die bal kan gaan oppakken. En uh, gaat kijken waar hij hem kan heen gaan gooien. Uh, komt er al naar richting de stilte, maar het is Gijsjan niet weg. goed wegkomt. Gijsjan naar bij. Die bij die pakt hem prachtig aan. Moeten we hem doorspellen. Plaatsen we hem prachtig over de hele heen. Naar uh, Timberen. Beren. Of nee, dat nou, daar Tim Jones. Uh, Paal jo, Paal jo. Hij heeft de bal aan zijn voeten. Vlees aan de rechterkant. Krijgt er een man over. Zit, dan krijgen van een gooi van uh, de nummer 5. Uh, dat is, uh, kijken hoor, dat is uh, Jasper Texier. En dat betekent natuurlijk een vrije trap voor uh, Bloemendaal. En daar zal gijs -Jan zich mee gaan, uh, gaan vermoeien. Gijs-Jan stuurt uh, Bart, uh, Bart de Bruyne naar voren. Dus, uh, nee, het is dus Joost die, uh, die gaat trappen dit keer. Meestal zit het Gijs-Jan Maar uh, ja, die ballen die komen natuurlijk ver als je met die wind meekomt. En dat betekent dat uh, die op de rand uh, van, de, van de 16 uh, gaat staan. En dat dus, uh, ja, maar we moeten wel oppassen voor het die Dat is dus, uh, uh, Joost uh, Hopke uh, die hem gaat trappen. Komt die bal dan ver en diep richting de spitsers? Dus Tim, jo, Tim jo kan er echt niet bij komen. En dat betekent dat die bal over de achterlijn heen gaat. En dat het gevaar is. En dat dus uh, die Russen die bal kan oppakken. Het is dus de doelman, uh, Thomas Dijkman, die die bal uh, kan oppakken. En uh, gaat kijken hoe hij hem kan gaan trappen. Maar hij heeft de wind tegen. Dus het zal lastig zijn om die ballen dus ver en diep weg te krijgen met, uh, met deze wind tegen. Komt die bal dan gaat kort naar de linksachter toe van uh, die Die heeft de balletje goed. Gaat kijken waar hij heen kan spelen. Probeer dan de actie te maken. Michel Abram is je aan het storen. En dan is daar al Werneman die die bal goed wegkomt uh, richting John, Paul Jan heeft de bal in zijn voeten, plaats weer naar Bergman, Bergman, plaatst het dan verkeerd, eh, precies in de voeten van een steler van, eh, van die maar dus Bart de Boewien, die de bal kunnen oppakken, plaats dan rustig naar Joost Joosthoffke heeft die bal in zijn voeten, gooit hem in één keer naar Tim Jong. Tim Jong kan maar niet bij komen, is het een Bergman, die de bal in zijn voet heeft. plaats van één keer door naar Michel Avrams. Michel Abrams kan die bal houden? Nee, kan hij niet bal bijhouden. Dat betekent dat die met de bal kunnen pakken. Is dat Gijs-Jan die een goed druk zet op de 1 7 En dan kan hij net Tim Joe niet bij komen. Maar het is het die een bal bezit zit. Heeft. En het is dan Bart Wiede, die de Mark die dus goed ertussen komt. En het is Joe Sofke, die resoluut resolutie wordt. Ver weg en heel ver weg trapt. Voordat het die man uh, gevaarlijk is. Die, uh, die, uh, die, uh, die spits van, uh, van uh, die man. Dat is uh, Roman uh, Treden. Dat betekent dat die bal dus ver en ver weg is. En dat er dus iemand die bal moet gaan halen. Want uh, ja, ze draaien heel aan het weg. Maar het is de scheidsrechter die dus zegt van daar moet hij genomen gaan worden. Bij de keeper en niet op het middenveld. Want dat kan gewoon niet. De doelman van uh, die me pakt die bal op. En uh, gaat kijken waar hij mee kan, uh, kan spelen. Het uh, is dus, uh, dus, uh, Lars Haars uh, die die bal uh, kan, gaan, uh, kan gaan trappen. Uh, de scheidsheffer de staat te vlaggen van dat hij niet goed ligt uh, die bal. Dus uh, die geeft die het seintje aan, dus uh, van uh, daar moet hij liggen. En uh, Lars Hars kan die bal gaan nemen, Dan komt die bal dan eindelijk het spel in. Is Tim Jan is is Bergman kan de is die er goed dus komt is die goed overpakt die bal. en uh, die plaatst hem richting bij die bij de linkerkant van hetzelfde heeft de bal onze moeten. Maar een prachtige scheiding. Hij heeft een besef. Hij heeft die bal op deze moeten om weer een schepper dat te houden. En dat is dat was een prachtige aanval, U hoort het wel van de mensen achter ons. Maar uh, uh, dan had de bekroning geweest. Maar die bal die werd net achtergetikt door een speler van uh, Diemen. Dat betekent de hoekschop uh, voor Boemendal. Die gaan we even meenemen. Het is uh, Gijs-Jan Poelgeest die die, uh, die, dus, uh, die bal uh, gaat uh, trappen. Gijs-Jan die dus, uh, de goede trap is zijn één heeft. De koppers van dan. Gaan we mee. Komt die trap van Gijs. Komt vlak voor het doel. Dus Lies als die er net niet bij gekomen. En dus het Gijs die mee erop wacht. Gijs-Jan Poelgeest strapt hem in één keer weer door. Naar de andere kant van het zal. Maar daar kan niemand bij komen. Dat betekent dat die aanval afgeslagen is. Dat de stand hier in 2 tegen 1 is.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 Where can I go? I can't go to China. I don't want to go to China. That is too druk. We gaan nu naar België. We gaan naar het voetbal. We gaan naar uh, Tjerk de Blauw. En hier is de stand uh, 3-1 geworden. Het was uh, Michel Abrams die het beslissende tikje gaf. Het was Paul John die de bal uh, opdikte. Die zag Michel gaan. En Michel speelde de laatste man. Hij ging alleen op de keeper af. En kon het nog afspelen op uh, beide Maar Michel schoot hem beheerst in de linker benedenhoek. Hey. Het goede doel en België. We gaan even door met het uh, volgende item. Luna had gisteren natuurlijk uh, bij de Mango's Beach Bar de grote dancemop. Het verschil tussen een dance en een flashmop is. Een dancemop is, is ook met heel, beide met heel veel mensen gaan dansen. Een uh, dancemop is van tevoren aangekondigd. Een flashmop, dat is. Uh, dat, je dat, op, ...dat het opeens ontstaat eigenlijk. En dat is het grote verschil. Dus er was een dance-mob uh, bij Mangels Beachbar En uh, collega Roy van Buringen was erbij. En hij sprak onder andere Luna en uh, Renet Hoordeje, Remy van Loon. Nu spreekt hij met Sandvoorts dorpsomroeper uh, Gerard Kuiper. Ik sta hier naast Gerard uh, Kuiper. Uh, Gerard die stond, uh, ja, liep eigenlijk vooraan aan de stoel, een soort, soort, soort reisleider. Vertel hoe was dat? Nou, het was hartstikke leuk, want uh, net op tijd uh, kwamen Duitse gasten aan die allemaal fans zijn van Luna. En die zijn speciaal voor haar optreden dus naar Zandvoort gekomen. Nou, we staan dus nu aan het begin van uh, haar optreden en ze gaat dus een dance mop verzorgen om uh, drie uur. Dus in afwachting daarvan, uh, ja, loopt de tent aardig vol hier. Weet je al een beetje wat een dance mop is? Nou, ik heb gelukkig uh, van de week uh, nog even wat voorwerk gedaan en ik heb de krant gelezen. Dus daaruit uh, begrijp ik dat wij uh, met z'n allen uh, op een, uh, dezelfde choreografie een uh, soort dans uh, gaan instuderen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik ga er ook mee doen. Nou, ik wens heel veel uh, succes. Uh, we staan nu toch naast je. Hoe was het in... Uh, waar was je eigenlijk ik, ik was in Holland, uh, Michigan, in uh, Amerika. En daar uh, heb ik een hele week uh, deelgenomen aan een Tulip uh, Time Festival. Waarbij dus uh, een aantal uh, omroepers, stads- en dorpsomroepers uit de hele wereld... samenkwamen om een uh, wedstrijd uh, te verzorgen daar. En deel te nemen aan een aantal uh, parade, street parades, streetparades. En dat was geweldig om uh, mee te maken. Ik, ik, ik wist niet dat, uh, dat het zo'n omvang had daarom. En dat, uh, dat de mensen die daar wonen... Dat ze nog echt uh, rekening houden met uh, hun roots, die uh, dus voornamelijk allemaal uh, in Nederland liggen. Ja, want dat was je eerste keer hè? Dit was in mijn eerste buitenlandse optreden, maar ik was al meteen, toen we uh, uitgenodigd werden door de stadsomroepen van Holland, was ik al meteen gecharmeerd van, uh, van dat plaatsje, omdat ik uh, toch uh, eerst even wat voorwerk gedaan heb en gegoogeld heb. Wat, wat, is, wat is het nou voor een plaat, wat daar het nou in? En toen vond ik het eigenlijk zo'n lief stadje dat uh, ja, ik ben toch op die uitnodiging ging gegaan. En, uh, nou, ik moet zeggen, dat is me uh, zeer goed bevallen. En nou, nu weer in het uh, kille, koude Nederland. Nou, er zijn toch veel mensen op afgekomen ondanks het weer, hè? Nou, het uh, valt me inderdaad niet tegen. Ik bedoel, uh, het is heel jammer voor uh, de hulpverleningsdag. Hè. Maar ja, uh, het enige wat je niet kan maken, dat is het weer. En uh, ja, je wordt uh, op de boulevard gewoon uh, gezandstraald. En daarna vind ik het toch wel tof dat een heleboel mensen met hun kinderen hier aanwezig zijn om ook die dans eigen te gaan maken. Heel erg bedankt voor je bijdrage. Bedankt Roy. Volgende uur is Roy in gesprek met Luna natuurlijk. Dus blijf luisteren. Zometeen een aantal regionale berichten. Wat is er gebeurd afgelopen week? Blijf luisteren. Nu eerst. Bruce Springsteen. Dit is Dancing in the Dark. The De boss en dancing in the dark. We gaan even door met het uh, volgende bericht. Want um, uh, in de Prinsenhofstraat werd woensdag 25 mei jongsleden omstreekt. Uh, tien over half zes, een bejaarde dame van haar tas beroofd. Een 82-jarige Zandvoortse liep daarop met haar rollator toen haar tas werd gestolen. Een oplettende getuige zag een en ander gebeuren en zette de achtervolging in. De verdachte werd uiteindelijk in de zeestraat door omstanders aangehouden. De verdachte en 20-jarige man uit Roemenië werd door de politie overgenomen en ingesloten in het politiebureau voor verhoor. De tas had de man tijdens de achtervolging weggegooid. Deze gaat terug naar het slachtoffer volgende bericht van, van dinsdag 7 juni tot en met vrijdag 10 juni zal de jaarlijkse wandelvierdaagse worden gelopen. Speciaal voor de trouwe viervoeters de, uh, wordt het dit jaar in samenwerking met dieren speciaal zaak Dobby een hondenvierdaagse vastgekoppeld. Voor slechts 4 euro koopt u voor uw hond een kaartje. Maar natuurlijk krijgt het beest ook een versnapering onderweg en een mooie penning met zijn naam erop als hij of zij vier dagen heeft volgemaakt. Tevens ligt er voor een dier een verrassing bij de start klaar. De organisatie is dit uh, is tot dit unieke plan gekomen omdat dit geconstateerd dat elk jaar veel honden meewandelaars over de prachtige routes over de duin en dorp. Zo wordt het, jaar, het jaarlijkse evenement een wandelfeest voor hond en mens. Afgelopen maandag zijn de kaartjes door de, in de verkoop gegaan. De startkaarten voor zowel u als uw hond kosten 4 euro per stuk. In de voorverkoop ze zijn te koop bij Bruna Balkenende aan de Grote Krocht. We gaan nog even kort uh, kijken naar uh, de Formule 1. Want uh, die is nog steeds bezig in uh, de Grand Prix van Monaco en Monte Carlo, om precies te zijn. De stand na 68 van 78 ronden is uh, Sebastian Vettel, rijdt een kop. Uh, gevolgd door Fernando Alonso en uh, daarna Jensen Putten. Een leven ritme van zijn antwoord ook op internet ww.zfmzantvoort.nl I'll play the street life because there's no place I can go street life it's the only life I know Street life and there's a thousand parts to play street life until you play your life away you let some people see Ritme van Zandvoort Rudy Nicola Van de Neon Trees, 1983, en daarvoor een plaat in 1979 tot de Crusaders, en uh, wat een lekker plaatje was dat, Streetlife. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de hoogte, je blijft op de hoogte. We gaan naar het voetbal, we gaan naar Tjerk de Blauw bij de wedstrijd bloemendaal Diemen. En waar het van nog steeds uh, 3-1 is in uh, de wedstrijd, hier op uh, de Bergweg, waar er een toch of voetballer te is hier, uh, in deze wedstrijd, dus een... Uh, Roemendaal en, en Diemen. Dus beide die zijn verdediging komt delen. Want ons is Diemen die de bal aan de rechterkant heeft. Het is dus Bart Rubiën die er goed tussenkomt. En die de bal gewoon het, uh, weg trapt. Geen risico's nemen, gewoon uh, weggaan. En uh, ja, die winst die moet je natuurlijk winnensleven. Roemendaal kant nog twee keer moeten wisselen. Omdat Gijsjan jan die die moest straffen. Die was uh, misselijk. Daarvoor is Beiden in uh, de vloer uh, gekomen. En dat is toch wel een aanval mocht verdienen. Aan de rechterkant van het Die moet ik even meenemen. Kijk maar een klein steekballetje tussendoor. Sterkeltrik die er ook nog in gekomen is. Die heeft de bal oppakt. En Beiden. Beide heeft die bal als goed. Kan er niet lang. Dat betekent dat, dat die team nog een aantal om weer op te zetten. Dienen, we doen met de man ook de laatste minuten. Zijn ze het vechten om nog een, een, een aansluiting te maken? Want hun hebben natuurlijk niets aan verlies. Omdat ze voor één punt hebben. Komt die aanval aan de rechterkant van het veld. Dan moeten de daar, ze staan ja, en het groepje, op, die ook, die aanval net nog weg. Dat betekent dat een aanschop aan de rechterkant uh, van het veld. Uh, en ja, dan gaan ze snel naar voren, heel Diener. Uh, alles van de luchtmacht gaat naar voren van dienen En dat betekent dat Boemedaal al moet zijn. Komt die bal? Wagen die weg. Maar Tim Job die hem goed oppakt, die bal. Tim Job heeft de bal eens goed. Dan weet hem dat speler spelen op uh, Ozan. Ozan heeft echt een man in zijn rug. En uh, dan komt de nummer 7 keihard ingeleiden. Maar Ozan weet prima meteen nogal. Anders zijn het gevaarlijk geweest. Dan komt er ingooien natuurlijk voor de Broemendaal. En het is van hier is het uh, Robert Jansen die ver en diep kan gooien. Die de bal dus, uh, die de bal uh, zal gaan ophalen. En die zal gaan uh, vergooien, heel ver gaan gooien. Want hij is oud uh, cricketer maar die kan uh, ontzettend ver gooien. Komt die bal richting Ozan. En dat betekent dat er weer een voetje omhoog is volgens mij. En uh, dan uh, krijgen we weer een ingooien voor uh, diebal, op dezelfde plek. <laughs> Nog even het term verduidelijk. Het is uh, zo geregeld in deze competitie. Het is dus een halve competitie eigenlijk. Dat winst dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar toch moet er een ander nog straks opgenomen worden. Want stel het voor als dan gelijk zou eindigen met een aantal punten. Dan uh, geldt ook weer uh, het, het totale zal lopen. Dus, dus uh, na de reguliere tijd van deze wedstrijd. Worden er toch eens uh, een straks opgenomen in, in, in, in de serie. En dat betekent dat er nu even een geleid wordt. Tussen de nummer 2 van dienen en... Uh, en uh, de Tim Jones en uh, de scheidszitter gaat er heen en die gaat hem een kaart geven die gaat hem een kaart geven, de nummer 2 dus, uh, dus hij zegt pas op niet meer doen want je hebt een kaart hij, uh, hij, uh, hij, hij gaf eerst de oost aan dus uh, alle zet en daarna dus uh, een Tim Jones, maar dat is de frustratie natuurlijk als je achter staat met 3 uh, tegen 1 en je weet dan dat je dus 1 punt al zet na twee wedstrijden, ja, dan ben je praktisch, uh, ben je dan al uitgeschakeld in dit gebeuren hier, in die nacompetitie. dat kan je gewoon dadelijk wel stellen als je dus, eh, nou, dan komt die vrije trap van Dieven. Die zal hoog en diep komen richting het stadsgebied. Komt die bal dan ook. En die gaat ver en ver achter. Dus iedereen laat hem rustig lopen. En altijd, dus hem dan zal het van laten ook nog liggen. Dan moet Pieter eh, Rijsma maar moet er nog achteraan om die bal uh, te gaan halen. En dat betekent dat uh, dan gewoon uh, rustig zijn posities kan innemen. Ja, want dit mag je natuurlijk niet weggeven in 3-1 uh, Hier, op de bergweg nu. En dan is het dus, uh, uh, dan is het nu de versuur Dus Pieter rijdt wel echt die bal klaar. Die zal hem ver en diep gaan nemen. Komt die bal ook. Heel ver komt hij dan over de middellijn heen is het timmer die bij moet komen nee. Dus Ozak. Oozak klaar hem in één keer door naar. Uh paul John, paul John, terug naar Ozan. Ozan, gaat er in het stadsgebied. Moet het nu nog even. Maak een schitterend actie. Dat is een keeper van iemand uh, uh, die hem die net dus uh, voor zijn benen weg kan grijpen. En dat betekent dat uh, die hem nog een keertje gaat uh, stormen. paul John, die heeft, uh, heeft kramp uit zijn voeten. Die heeft zoveel gelopen. Ja, dat is logisch natuurlijk, want het is een aanslag. Maar het is uit alle ver van die een goed tussenkomt. de wek -positie. Is tim John, die assistentie heeft. Toch is die weer die wel uh, kunnen oppakken. En is dan uh, de nummer vier van die nog helemaal middenveld. Die hem kan plaatsen naar de nummer 2, naar Thomas Dijkman. Thomas Dijkman Hij heeft staat niet meer tegenover. Je plaatst hem dan naar binnen. Komt dan die bal bij de middenvelders van die uit, En dan is het daar weer die er goed tussen komt. En dan is het daar nogmaals, komt die bal. En het is Pieter die er goed bij met zijn handje. Maar die gaat er overheen. En dat betekent dat de gevaar geweest. En Pieter zegt tegen, ze, tegen de spelers al let op met dat, hè, met dat gebeuren. Want dat kan gewoon niet. De Staljongen die dus strompelen dus zompelen, dus uh, probeert uh, erbij te komen nog, en uh, <laughs> moet dan even gaan zitten, <laughs> en dan is het de, de, de Buschel die zegt uh, scheidzetter, het er tijd. tijden, tijden, maar het is nog geen tijd, want dan laat nog Russen doorgaan komt de hij tegen Pieter, Pieter heeft de bal zoeten, klaar er dan aan de linkerkant naar Tim naar Tim Bieren. Tim Bieren kan er niet bij komen dat betekent dat er nummer twee dagen aan de Russen bij kan komen van, van, uh, van uh, Broemedaal, waar het is, Ozan die een goed oplakt. Ozan plaatsen naar Petter dat Petter Gelbink, één keer de Ozan, Ozan probeert hem dan uh, te spelen op uh, bij die dat, dat lukt net niet. Dus Ozan die de bal in zijn voeten heeft. En dan gaat hem weer dat verschijnenweging te maken. Houdt die bal nog steeds zijn voeten. Moet hem nu nog gaan spelen. Maar laten we dan over de achterlijn heen gaan. En dat betekent een ingooi voor Diemen. Uh, voor, uh, Diemen die gaat kijken waar hij in kan gooien. Komt die bal. En diep richting de Zwitser natuurlijk. Maar er zijn twee weer die die Ten tussen. En toch is hij wel niet weg. Want er komt dan bij de nummer 9 van. die men. Maar er is Tim John die goed en fantastisch een, een interceptie doet. En dan Paul John. Paul John. Hij heeft de wel te voeten. Kan niet de kracht nog opleggen. Hij gaat hem dus vallen. Of zijn bedoeltje. Tim John. Gaat Tim John een actie maken of gaat hij schieten? Maar weer er dan erheen te slaan. En dat lukt natuurlijk niet. En dan is het daar... Ja, en dan is het Tim Beer die goed tussen komt en die bal dan uh, keurig over de zalen heen gooit. En is het uh, naar de linkerkant van het veld, nog een ingooi voor, uh, voor Diemen. Helemaal aan de overkant, maar die weet niet hoe lang je schijt, er dat nog een doorstel ik hier. En dan dus komt die bal dan naar de uh, nummer vier, naar Jeremy uh, Biersmaar, Jeremy Biersmaar. Weer dan te plaatsen, de, plaats, de patrouille die weer goed tussen komt, plaatsen we in één keer de Pauldjohn, Pauldjohn. Prachtig, prachtig beweging, maar krijgt hem niet bij zijn broertje, betekent dat Diemen nog een keertje kan gaan aanzetten. Diemen weet het niet meer, want ze laten het eigenlijk een beetje lopen, dat kunnen we gaan dadelijk stellen. Maar het is waar, het is waar Bart de Buier die de bal goed heeft gehaald, en is het uh, rondweg van 3 over ja, de zijmer. En dat uh, betekent dat de nummer 4 van, uh, van uh, Diemen, uh, Jeremy Biersma, nog een keer die bal uh, gaat opbrengen. Maar het is die goed af toe, die kan er niet bij komen. Dat betekent dat de nummer 3, die een goede voetballer is van Diemen, nog ook op kan pakken. En die plaatst naar de buitenkant van Thomas Dijkman. Thomas Dijkman plaatst maar één keer door uh, naar het centrum van de verdediging. En dan komt uh, Thomas Dijkman weer aan de rechterkant. En dan moet uh, Joost Sofker stoppen. helemaal. Komt die bal dan ook? En dat is een die goed wegkomt. in het zoals En dat dus was uh, Rolf En die bal is niet weg. Dus, het uh, die hem in de laatste aanval opzet, Hier met de nummer 8. Komt die bal naar de richting uit het centrum. En die bal die waait helemaal weg. En dat betekent dan. Ja, uh, Rob Michel, staat druk te coachen van. Kom bij die goal af, kom bij die goal af. En uh, deze komt die bal weer. Dat, uh, in het 7 gebied waar Joost Sofker hier goed tussen zit. Joost plaats plaatst van één keer ver en diep over de zijlijn heen. En dat betekent dat er nog een strafschop nee een, een, een, een gaat komen voor de dijkman. En dan komt die, die met die met plaats die bal een omzet en om in één. En dan komt die bal naar waar Joost Joos Hofke die, die keuren ze weer blok. Nog eens die bal niet weg in het strafgebied. Ja, dan komt er een schot en wederom op Joost Hofke. Nog eens die bal niet weg in de achterhoede van mijn broer. Dus die met dat er steeds aan zit. Dat is bij. kan het niet houden. En dan komt die bal naar voren. Komt hij nog een keertje? En nou is het Waal-Jan die hem weg ziet. Paul en nog is die bal niet weg, die heet erom een krap. En dus dan is dat Pieter die goed naar die bal maar die, die gaat verder vermaat, Dus dat is gevaar geweken. En dan heeft Brunner al even de tijd om even op adem te komen. En dus is het Joost Hofken die nou gemerciëerd ligt in het veld. En dan zal er, er weer een brassurebehandeling een moeten komen. Ze zeggen, neem maar even terug en ik hoor je zo weer. Ja, dan ik de de And take me home tonight. We gaan nog even terug naar de wedstrijd Bloemedal Dieben, we gaan naar Cherk de Blauw. En uh, waar die me nog een vrije trok kan nemen. Maar die gaat ver en ver overheen. En dat betekent eigenlijk dat die elke minuut. Nou, we zeggen het nog steeds elke minuut uh, dat het dus uh, tijd zou zijn. Maar die bal die gaat er ver en ver overheen. En uh, dat betekent dat er nog steeds uh, gesteld kan worden hier op de beddenk. En waar we dan nog steeds 3-1 uh, winsten op zijn zak heeft uh, hier. En dat zou betekenen <klaar> dat ze een hele goede zaken doen natuurlijk. Als je die eerste wedstrijd wint en daarna competitie, dan sta uh, je er meteen goed bij, natuurlijk. En dan uh, ik keer zei: Die me heeft pas één punt. Ja, en dat is eigenlijk, kan je wel zeggen, uit Tim Young heeft de bal in zijn voeten. Gaat kijken wat hij doen kan, plaats hem omweging, plaats hem door naar Ozan, Ozan, plaats hem door naar Badi, waar hij kan, kan erbij komen. nee, die kan maar niet bij komen. Die wordt teruggeplaatst op de keeper van, uh, van uh, team en die heeft de vallers voeten, probeert dan een diep te plaatsen. En is daar Petter van die hier die bij komt, dat is Tim Jones, Tim Jones is toch weer Patrick van die hem goed onderschept en die vallers er goed heeft. Gaat kijken wat hij doen kan, uh, houdt die bal er en dat betekent het eindje en dat betekent 3-1 in deze wedstrijd, hier voor al.